Er werden eerst 14 onderzoeken ingesteld om kennis te verzamelen, zegt Paas. Volgens hem kwam dat goed uit voor de schatkist. Op de Dam in Amsterdam hebben een paar honderd Oeigoeren gedemonstreerd... om aandacht te vragen voor de onderdrukking van Oeigoeren in China. Oeigoeren zijn een moslimminderheid, de meesten wonen in het noordwesten van China. Volgens de Verenigde Naties zitten er meer dan een miljoen opgesloten in gevangenenkampen... die China zelf heropvoedingskampen noemt.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 Van het pand is niets meer over. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Jorrit Bergsma is voor de zesde keer Nederlands kampioen geworden op de 10 kilometer schaatsen. Hij komt ermee op gelijke hoogte met Sven Kramer en Bob de Jong. Tweede op de 10 kilometer werd Patrick Roest, Marvin Talsma werd derde. Jutta Leerdam heeft het weekend twee gouden medailles gewonnen. Gisteren pakte ze goud op de 500 meter en vandaag was ze ook de snelste op de 1000 meter... En ook SM Visser zette twee titels op haar naam op de NK-afstanden. Ze won op de 3000 en 5000 meter. Het weer. Vanavond klaart het op. Vannacht kan het op sommige plekken gaan vriezen. Morgen veel zon en een graad of zes. Op oudejaarsdag blijft het bijna overal droog en wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Festiviteit die we gaan doen twee dagen lang. Heb ik het over de classic top 200? Morgen trappen we af. En daarna die laatste 100. 31 zoals je het gewend bent eigenlijk. Dankjewel, Sander. Ik had het al met Leo de hele dag erover eigenlijk. Morgen vroeg hadden we het al uh, de telefoon erover. Wat moet je eigenlijk draaien als je. Voor zo'n uh, festiviteit, wat plaats voor het plaatjes moet je meenemen. Maar uh, ja, moet zeggen van Je hebt het goed gedaan, ja. Klein beetje inzagen gaat ook in de lijst, dus. Hij ziet er mooi uit, jongens. Hij zal zich uh, blijven gekluisterd, hoor. Deze moderne leek, Friends, Friends to be lovers. Die heb ik niet, uh, niet tegengekomen, dus ik dacht, daar gaan we mee beginnen. En wat luister je na? Classic with a capital Z. This is Zar. With Royal Classic Grooves. Laatste voor 2019. En door, Ook in 2020. Uiteraard elke zondagavond hier hoor. We knopen er gewoon een jaar vast, in ons helft. Tot niks te doen op zondag, toch? Lysha Fischer Ooit bij de Stones zelfs in de achtergrond gezeid Dus uh, save me Johnny uit Noordwijk. Een uh, verzoekje op het forum gedropt. Je kan het ook doen. www.dansradio.n Laat weten dat je luistert hier naar... Uh, het Radio Verstijn. Jaar in, jaar uit. Ik hoop dat het de 16 of de 17e editie... wordt wordt voor de... sowieso voor de Klassiek de 100. Lekker hoor. Vooruitzicht morgen. Zelf mag er uh, morgen twee uurtjes doen. doen. 2 en 4 en de laatste dag ook tussen 3 en 4. Uh, Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This, this is Royal Classic Grooves with Zaar. If it makes you move, ready to kick it. Come on. makes you groove, never ending party, makes you wanna bump super smooth, freaky freaky, you're definitely listening to Dance Radio. I'm you. Thank you. Thank right down to the point that I'm trying to say Even mijn haar morgen, want je hebt zomaar kans dat de webcam weer mee gaat doen. Hè. Moeten we er wel een beetje netjes uitzien, hè? Ja! Ondertussen is mijn haar een metertje gegroeid, dus. Uh. John Speciaal. Uh. Maar even voor jou, beste man. The Freakiest. It's awesome as shit. The craziest radio station from Amsterdam. Dance Radio. Craziest station from Amsterdam. Deze is voor jou, John. Een je op het forum hier bij Dance Radio. Dus even kijken of we het grondvesten kunnen laten trillen in het Nooie Noordrijk. Vergeloof ik heiliging. in. De zandkorrels in beweging gaan komen daar, langs de duinen. Ook nog een verzoekje binnen gehad van uh, Zaim en ook uh, Mark Jonker allemaal via de telefoon. Dat is onromantisch, maar ja, stiekem gluiperig krijgen ze toch een beetje hè ja. Ik denk dat ik maar mijn nummer met iedereen ga delen hier, hoor. Maar ja, het is wel bekend, toch? Google even justitie, zar. Komt weer heel Radio -piraterij. <sighs> hey, boy, they call you Casanova. But later Het blijft natuurlijk altijd de van plaat, Gedateerd aan Sven natuurlijk, maar gabber. Hebben we hebben daar nog wel over getwijfeld destijds. Dat moeten we moeten wat draaien voor hem, want... Hij was heel breed georiënteerd qua muziekkeuze. En hier in deze plaatje, ja, shoot him down... hebben we nog wel even over getwijfeld, maar ik zei ja... dit is de realiteit, mensen. Dat is nou eenmaal gebeurd en uh, we hebben deze plaatje omgetoopt in... Uh, zijn plaat jawel. A classic Sunday, the We are Dance Radio. Ook op het forum breuking met een uh, lekker verzoekje. Mag allemaal hier www.danceradio.in De Laatste Royal Classic Groove van 2019 jongens, dus kom niet meer terug hè. Sentiment Ayla ha Haha! Als je je telefoonnummer geeft aan diverse mensen, dat ze je ja, wel kunnen bereiken. zo is ook gebeurd met Erwin. En dat is een maluku. hard, haakt. een 125. Gezamenlijk in het hoekje met elkaar. En wagen niet een zorgvlag eroverheen te hangen, want dan heb je honden los. Dat is een beetje... het aan het opvoeden. En hoe ging het vroeger dan? pa? Nou, vroeger hadden we radiopiraten. Luister maar even hiernaar. Ja, Jordan. Zo was het vroeger. En geloof me, nu uh, zoveel jaren verder gebeurt het nog steeds al. Door de Domino Band uit uh, 86 en Fall in Love. En gaan we gaan voor uh, Jordan. Want hij is heel erg geïnteresseerd. Tenminste, hij heeft uh, ook absoluut een zoekaart uh, bij ons op het vak. Dan kan hij deze grijze ouwe zar een beetje in de gaten houden. Een beetje ondersteunen. ...misschien naar zijn plek brengen. Ja, dat gaan we wel allemaal krijgen op een gegeven moment, hè. Voor hem, Lutho Kijk, dat is uh, opvoeden en niet anders. Only morons pay money to hear something sad and light. Uh, satellite. satellite Radio. Don't be stupid. Young Get happy and heavy for absolutely free with, with Dance Radio. Lito little, little Fendros, I've been working. Een pasje van Marcus Miller, ja ja. Speciaal Erwin Pietersen, dankjewel. Vaste stamgast ook op vak 125. Het roemruchtige Ajax. Het leger Ajax. Speciaal voor Jordan voor zijn zoon, hij is hem aan het opvoeden met... Uiteraard een beetje radiogeschiedenis. Dat doe je niet anders dan met Dance Radio... Hoe is het met jou, John? Is de koffie al door? Ik ben er helemaal klaar voor, hoor. Let's go. Eerst even deze Detroit Spinners Right or wrong? Ja, morgen de Classic Top 200. We starten vanaf 10 uur. De hele programmering staat op de site, dus... Maar ja, je moet gewoon ingekluisterd zijn van het begin tot het eind, hè? Spinners. Ik heb ze al zo aan mijn moeder gevraagd vroeger maar. Profiti vond ze niet leuk. Nee, radiomaker vond ze ook niet leuk. Maar ze ja. heeft daar uh, geen wind gelegd, want uh, ja, we zijn er nog steeds. Let the music play. I consider the whole genre one song. It can only be dance radio. Zoals maar net, uh, deze is voor bevriendbreuking. Uh, Forum gezet, Atlantis. Uh, Zar, heb je die in je collectie? Nou, we hebben hier een partij liggen. Daar kun je uh, de donder op zeggen. Er zijn wat plaatjes uit uiteraard. Want die worden morgen 200 plaatjes in één grote lange rij gezet. Die zijn uit de platenkast verdwenen, zag ik alweer hier al. Keep on moving. 82 voor Breuk. Vaste luisteraar ook al jarenlang hier. En hij was hier ook uh, met de bruine. Leuk. De kerstdagen, ja. We hebben wat neergezet met z'n allen, hoor. Kijk eens aan de To the Ik heb verwacht hoor. Atlantis keep on moving and for all grooving. 82 met Dank aan Breuk. Ik had ook nog een verzoekje voor uh, Markie Jonker en ook uh, Zim. Even kijken of we er allemaal tijd voor hebben, want het is druk hier. Ook op de telefoon heb ik Erwin uh, nog steeds. Uh, een mooie oude tijd. Ja. Allemaal hier bij dit leuke radiostation. Wow. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance radio. Get up, come and Het plaatje van Shannon mag niet ontbreken. Sweet somebody. Vorig jaar nu uh, nummer 1, hè? Weet je nog? Let the music play. Dat is het motto ook. Dat gebeurt ook trouwens. Wat een jaar 2019 voor Dance Radio. En het wordt alleen maar mooier en mooier. Er zijn heel veel meer. Die mensen die deel gaan nemen aan het feestelijk gedruis hier. CFM. Ook daar uh, zijn we te beluisteren dus jongens. Nog lang niet klaar. Wallace, vriend en collega. Het zou wel leuk geweest als Masal morgen tijd had gehad, of misschien wel 31, ik weet het ook niet eens. Morgen eens een keer mee te gaan, naar het Stijn hier bij Dance Radio. Lijstjes presenteren ze echt wel in hey, zijn schoenen. Dat past hem wel hoor. En ook uit de High Top 30, waarbij wij uh, tot. Uh, Hoogtes werden gestegen. Wat fantastisch deed die man dat. de Shannon, sweet somebody. Gemaakt door Donna Allen. Maar ik vond deze wel heel fijn. Marcel, deze is voor jou, fijne collega. Goeie gozer. Dus mocht je niks te doen in mijn morgen. Tussen twee en vier zit ik hier weer, hè, ja. Tijd dat wij uh, samen een programma's gaan doen hier al. Ja, dat gaan we doen. Maar voor Erik Dellahee, Zeg ik het goed, Erik? Wordt hij boos. Moet ik toch even een plaatje doen zo? Hij gaat wel morgen komen, volgens mij. Hij weet waar het is, jawel. Ik heb voor mijn uh, waardige collega destijds bij de Amsterdam Funk Channel. Marcel Wallace. We sloten we een mooie tijd af en uh, daarna hebben we de fijners nog gedaan samen. We love music. Maar wegens tijdgebrek vooral was het ook deze Wallace die de handdoek eigenlijk een klein beetje uh, liet uh, vallen... Andere prioriteiten en dat is natuurlijk niet meer als logisch, maar blijft de freak. Blijkt wel met deze plaat. Dit keer draai ik Robert Palmer En You Are In My System. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Dat uh, beloofd voor. Uh, Juncker is the drive of an iced tea. For all the freaks. His wrestles.